Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Volendam zijn anti-zwarte piet demonstranten aangevallen. De demonstranten stonden op de markt in het vissersdorp... toen ze door een grote groep mensen werden bekogeld met oliebol en eieren. zouden er mensen zijn geslagen. De actie zou niet van tevoren zijn aangekondigd. Een Marco-man zegt tegen NA Nieuws dat hij en zijn collega's demonstranten hadden gevraagd te vertrekken. Maar dat deden ze niet. Daarna zou de boel zijn geëscaleerd. En ook in Utrecht wordt gedemonstreerd. Daar demonstreren mensen tegen de coronamaatregelen. Volgens de gemeente lopen zo'n 3000 mensen mee met de protestmars. Daarvoor werden in Park Transwijk toespraken gehouden. De demonstratie in Utrecht verloopt rustig. In Gouda, Al van de Rijn en Leiden stonden vandaag lange rijen voor boosterprikken. Mensen ouder dan 60 jaar konden vandaag zonder afspraak een extra coronaprik halen. Daar kwamen zoveel mensen op af dat de GGD moest oproepen om niet meer te komen. Deze ouderen waren er wel op tijd bij. Het is gelukt, ja. Ja, de prik zit erin. Na vier uur rij mag je bij zijn dat je weer buiten bent. Ja, precies. Ja, ja het was even een, een lange tijd. Ja. Maar goed, ik ben blij dat we geprikt zijn. En straks om zes uur mag Max Verstappen weer aan de bak. Dan is de kwalificatie voor de Grand Prix race op het circuit van Saudi-Arabië. Hij mag met zijn Red Bull monster over een gloednieuwe baan. En die is echt net op tijd af, zegt onze commentator Louis Dekker die daar nu is. Want een paar maanden geleden was een clubje journalisten al in saoedi arabië En toen was het nog een puinzooi. De beelden die werden verspreid door journalisten leiden vooral tot de gedachte... wat een puinhoop, wat een bende, wat een bulldozers, wat een graafwerk, wat een laswerk... Dit gaat nooit goed komen. Maar het kwam wel goed en er ligt nu een Grand Prix-waardig circuit... waar ze straks overheen gaan reizen. Het weer vanuit het westen valt de regen en het waait hard. Het is 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en soms regen, dan wordt het een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Overdorp en Knoppetrot op Olderplein. Een kwartier verdraging door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht...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 I just can't explain. Well, you got a, you got a way that you're making me feel I can do, I can do. touch me, I was ready to die, I've never been fatal, and you're my first time, I feel like an angel, who just started to fly, well you gotta, you gotta wait, that you're making me feel, I can feel, I can do it. Elke tweede uur beginnen weer lekker met muziek uit de jaren 80, Whitney Houston. En I'm your baby tonight. Wat ik gemist heb, Albert Jan, is het uh, voetbal. Ja, ik ook. Ja, want uh, dat ligt plat volgens mij hè, tot uh, ergens in januari. Dus, dus beginnen, wat ik begrepen heb van het persbericht wat, uh, wat wij hebben ontvangen, is dat na de winterstop weer de zaak op gaan pakken. Ja, 20 januari zou dan uh, de eerste wedstrijd uh, weer zijn. Ja. Want vandaag hadden we natuurlijk een mega wedstrijd op het uh, programma staan tegen ja. Arsenal. Arsenal, ja. Ja, is dus niet uh, de nee, eerste niet, de beste. Niet de eerste de beste, nee, nee dat klopt. Maar helaas, uh, die wedstrijden die zijn uh, met name door het niet kunnen trainen tijdelijk uh, stilgelegd. Maar er waren natuurlijk wel uh, amateurvoetbalclubs in den landen die uh, gingen deze week om half zes morgens trainen. Dat ja, was... maar dat zijn de echte het daar in Katwijk. Ja, Zo. geweldig. Ja. In ieder geval, ja, de regels zijn de regels. Maar ik bedoel, je kan natuurlijk uh, daar creatief mee omgaan. Goed, tweede uur Zandvoort op zaterdag, op deze regenachtige zaterdagmiddag. Wat uh, gaan we het, het tweede uur doen? Nou ja, zoals u weet, ik uh, bedoel, het is een pakjes tsunami. Er worden steeds meer uh, pakjes uh, online besteld. Met alle gevolgen van dien. En uh, vroeger was het zo, had je een soort naberplicht. Dat is dus je burenplicht. Dat als de buren er niet zijn waar een pakje voor wordt afgegeven, nou, dan ben je nooit. Er zijn een heleboel mensen niet beroerd om, uh, om dan het pakje aan te nemen voor de buren. Ja, die ken ik, uh, Albert ja, Die ken je, maar ja. er zijn steeds meer mensen die dat dan uh, niet aannemen. Omdat ze dat uh, op een of andere manier, of een of andere reden, niet willen aannemen. Maar het gevolg daarvan is dat ze dan weer teruggebracht worden naar een van de uh, ophaalpunten. Uh, en die worden daar dan weer gedropt. Zo ook uh, bij de Bruna. Over een tweetal platen hebben we daar een mooie bijdrage van hoe die pakjes tsunami bij de Bruna afgelopen week tot stand is gekomen. Dankzij onze collega's van NHTV. Goed, wat hebben we verder nog? Uiteraard de evenementenagenda. Ja, nou ja, we voorspelden het volgende, vorige week al. Raadpleeg de diverse websites van de diverse organisaties, want er zijn natuurlijk wel de nodige nodige uh, uh, veranderingen in de programmering uh, komen. En uh, daar hebben we natuurlijk tijdens de evenementenagenda over. Er gaan natuurlijk wel een paar andere... een aantal gaan wel door, maar een aantal gaan niet door. Goed, dat om half vier tijdens de evenementenagenda. Verder hebben we natuurlijk nog wat anders. zandvoortsnieuws in het kort. En zojuist om uh, drie uur lokale Nederlandse tijd... is uh, de derde vrije training uh, van start gegaan. En dan hebben we natuurlijk over de Formule 1 in... Uh, uh, ...de, de Saudi-Arabië op een, op een uh, absoluut... ...ja, iedereen is lovend over het, over het uh, circuit... ...maar ik hou me hart vast voor uh, de komende... ...in ieder geval de kwalificatie en de race... ...want als daar 22 uh, Formule 1-auto's tegelijk van start gaan... ...en die moeten daardoor heen, om het zo maar te zeggen... Ben, hou ik me hart vast hoe dat gaat lopen. Maar goed, in ieder geval de derde vrije training is juist begonnen. Nog 50 uh, minuten te gaan, we houden het voor u in de gaten. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op twee uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, je wel, Albert-Jan. En net als het circuit van Zandvoort ligt het uh, daar ook mooi zee, hè? Het ligt mooi aan zee, absoluut. Maar ik vind het smal en uh, de, de, de betonnen muren links en rechts... Het lijkt Monaco wel, want er liggen ook allemaal van die grote schepen voor. Ik denk dat ze daar ook een beetje naar gekeken hebben. Maar of dat allemaal uh, zonder... We uh, hebben nou, gisteren natuurlijk ook een grote crash gehad. Maar daarover meer tijdens uh, Pit Report om kwart over vier. Maar uh, ik, uh, ik hou me hard vast. Nou, Sinterklaas is uh, dit weekend uh, nog in het land. Ja. En dan gaan we ons opmaken voor uh, de kerst. Ja. Allemaal kerstboom kopen. Ik zag ze vandaag al trouwens bij uh, de supermarkt aan de Grote Krocht. Ja, Heel ik... druk al met de kerstbomen kopen. Trouwens, überhaupt druk daar. Ja, nee, klopt. Maar, maar ik zie ook wel dat veel mensen al de kerstbomen in huis hebben. En dat de kerst op 1 december al is begonnen. Want vroeger was dat even wachten tot Sinterklaas weggaat. En dan pas met kerst. Maar een heleboel huishoudens hebben de boom al in huis. En van de week was ook uh, op het nieuws dat uh, radiostations al weken kerstplaten draaien. En dat uh, is weer corona gerelateerd. Okay. Dus iedereen wil een beetje, beetje warmte, een beetje samen zijn en uh, noem maar op. Ja. Nou is er een nieuw kerstplaat uit van uh, Nathan Evans. Althans, nieuw. Nou luister maar. Driving Home for Christmas. I'm driving home for Christmas oh, I can't wait to see those faces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 Driving home. Leuk hè, deze nieuwe single, de oude plaat van Chris Ria in een nieuw jasje Nathan Evansoria en Driving Home for Christmas. Zo dadelijk gaan we eventjes naar de grote krocht toe. Eens even kijken hoe het gaat bij de bruna met de pakjes. There ain't no gold. ...van Adel je en Easy on Me. Er wordt de laatste tijd natuurlijk met name rond de Sinterklaas en de kerst ...weer heel veel online besteld en dat betekent ook heel veel pakketjes. Ja, en de bestelwoeder die zorgt voor een pakketten tsunami bij ophaalpunten. Het is heel extreem. In de keuken en het kantoortje van de Bruna in Zandvoort... ...konden medewerkers hun kont nauwelijks keren. Sterker nog... Het was naar eigen zeggen zelfs een opgave om op koffie te zetten. Het probleem waren de niet bezorgde pakketten. Deze pakjes worden ook bij de Bruna, wat een Zandvoorts ophaalpunt is, gedropt... zodat mensen hun pakketten daar kunnen ophalen. Onze collega's van NH gingen, daar van, gingen daarheen en maakten daar de volgende reportage. Zoals de plank zie je, op de grond staan ze allemaal. Ik heb hier nog een aantal pakketten in ons keukentje staan. Ze konden hun kon niet keren in dit pakketservicepunt in Zandvoort... door een hele berg aan niet bezorgde pakketten die door een probleem met een bezorger, allemaal terug naar deze winkel kwamen. Er, op zijn piek hadden we er vorige week 330 staan. En hoeveel heb je er normaal staan? Rond deze tijd rond de 100, 120. Toen hebben jullie dus ook nog, om ervoor te zorgen dat er wat meer pakketjes worden opgehaald, hebben jullie een bericht op Facebook gepost? Zo van klok, jongens, klok, red ons uit de brand, kom ja. nou eens je pakketje ophalen, beste klok. mensen. Ja, op een positieve manier van, ja, de mensen kunnen er ook uiteindelijk niks aan doen. Dus we hebben op een vriendelijke manier het probleem een beetje uitgelegd. En uh, ja, om de mensen hun pakketje op te laten halen, om ze een beetje lucht te geven. Had u enig idee? Hey, hoeveel, pakketjes hier, uh, hoeveel pakketjes hier lagen? Ik heb iets gehoord van 300 of zo. Ja. En, nu, en nu het pakketje dus opgehaald, enige verlichting heeft u nu geboden? Ja, een heel klein beetje, een derde procent. Maar pakketjes worden iedere dag besteld waarvan er velen niet worden bezorgd. En dus komt er ook vandaag weer een nieuwe lading niet bezorgde pakketjes. En dan staat ook nog eens de drukste tijd van het jaar voor de deur. Als de, als de bezorging weer een beetje op, uh, ja, op, op de rit is... Gaan we ervan uit dat we het gewoon kunnen handelen. Alleen ja, het zou mooi zijn als dus iedereen probeert pakketjes op te halen. Ja, het is het toch een oproep die je zou willen doen? Mensen halen een Ja, een klein beetje mensen. Uh, ja, u weet dat u er niks aan kan doen, dat snap ik ook wel. Alleen ja, wij ook niet. Dus probeer ons een beetje te verlichten met, uh, met het ophalen van de pakketjes. Oké, okay, helemaal duidelijk. Ja, wat een, uh, wat een gedoe. En uh, dat had ook nog te maken met de bezorger, uh, schijnt uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Want uh, die bezorgers, uh, wist je dat ze per pakketje werden afgerekend? Uh, nee. Nee, dus als ze het niet kunnen afgeven, als ze het, niet kunnen, uh, kunnen, uh, afgeven het pakketje, krijgen ze er ook geen, uh, geen uh, vergoeding voor. Dus uh, als je uh, burenhulp, naberhulp, als het pakketje voor de buren bedoeld is en ze zijn er niet... neem het aan en zet het even bij hun voor de deur. En daar nou zou het uh, ook gaan om uh, de vervanging van uh, Ibrahim... Ja. Hier in Zandvoort. En uh, de nieuwsbezorger die zou heel makkelijk zijn met uh, terugsturen. Iemand is niet thuis. Ja. Dus, kleine, ja. kleine moeite om ook even bij de buren aan te bellen. En wellicht dat zij het pakje voor de buren in ontvangst kunnen nemen. Zo is het. Dank aan uh, NH Nieuws voor deze reportage bij De Bruna in Zandvoort. Lekker twee platen achter elkaar, als eerste Elfenville en Forever Young... gevolgd door In Private, de single van uiteraard Dusty Springfields. Het is half vier, we gaan de evenementen met je doornemen. Ja, het wordt even een verzameling van wel doorgaan en niet doorgaan. Maar allereerst even Classic Concerts schrapt kerstconcert. Het bestuur van stichting Classic Concerts Zandvoort heeft besloten... om de geplande kerstconcert van 19 december te annuleren. Reden is de aangescherpte coronamaatregelen voor muzikale evenementen. Vanaf 1 januari treedt er een nieuw bestuur aan... De bestuurlijke indeling zal dan als volgt uitzien... Pieter Heijn van Mechelen wordt de voorzitter... Marieke Verhulstonk wordt secretaris... en Frans Visser penningmeester en Willem Strooman wordt algemeen bestuurslid. Toos Bergen zal samen met medeoprichter Peter Tromp het nieuwe bestuur... waar mogelijk en gewenst voorlopig blijven begeleiden... Maar wat wel doorgaat, en daar ga ik ook even uitgebreid bij stilstaan... is natuurlijk de activiteiten rond, uh, in en rondom het Zandvoorts Museum. Want het Zandvoortsmuseum sluit dit jaar af met, een, met de wintertentoonstelling. En de expositie bestaat uit objecten van verschillende verzamelaars en kunstenaars. De meesten uit Zandvoort, gedwongen door ook de coronamaatregelen... werd het afgelopen vrijdag 26, vrijdag 26 november een sobere opening... Wel waren de meeste verzamelaars aanwezig bij de opening... ze vertelden enthousiast over hun passie zoals Kees Roos... die samen met zijn vrouw rond het 350 kerststallen uit de hele wereld presenteert. Van heel klein, je moet zelfs een loep voor gebruiken... tot levensgroot in de tuin van het museum. Ik koop de stalletjes op veilingen en Markten... ik ben er eigenlijk pas anderhalf jaar mee bezig. Jelle Attema, die in het pop-up museum... in het Raadhuis een prachtige collectie geluidsdragers heeft uitgesteld... ...was aanwezig met een aantal kindergrammofoons en muntautomaten. Ook staan er enkele bijzondere poppen, waaronder een sprekende pop... ...waarvan van de verwachtingen ooit groot waren, maar die toch geen succes werd. Kunstenaar Sanne Toenbreken, normaal werkend met olieverf en acryl... ...heeft in de coronatijd een aparte kunstvorm bedacht... ...waarbij zij meerdere lagen stof aankleedt met onderhand bladgoud en glimmers. Dit resulteert in verrassende taferelen... Uh, waaronder een prachtige uil. Steven Soeters, eigenaar van het strandpaviljoen Paal 69... heeft het afgelopen seizoen schilderijen van vader en zoon van Noord tentoongesteld in zijn paviljoen. Het zijn prachtige strand- en zeegezichten, helemaal passend in deze omgeving. Voor de wintertentoonstelling heeft hij ze ter beschikking gesteld aan het museum. Ook, uh, er is ook een flink Zandvoortse bijdrage, waaronder werk van onze cartoonist Hans van Pelt... Naast een, van de naast een groot aantal cartoons hangen er van Veld Pelt... ook verrassende schilderijen, onder andere van Café Bluis... van de onlangs overleden Cornelis van Meurs... is een groot aantal aquarellen te zien... ter beschikking gesteld door zijn weduwe. Er zijn prachtige sfeerbeelden van Zandvoort. Verder is er een bijzondere presentatie van brokanten... van de heer en mevrouw Bogaert. Hun hele huis staat vol met spullen uit de periode 1900-1930... als mede 50 maria mariabeelden in het museum... ...zij doorleefde gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Al met al is het een warme mix aan verzamelingen in deze tijden... ...dat er weinig te beleven valt. Is deze tentoonstelling echt een uitje om naar uit te kijken? Ga voor meer informatie naar www.zandvorstmuseum.nl... ...en ook kijk, kijk daar voor de openingstijden. Geweldige activiteiten in, het, in en rondom het Zandvorstmuseum... ...ondanks alle coronaregels. Wat ook doorgaat... Is, uh, de jongeren in Zandvoort zijn uh, nog altijd welkom bij activiteiten van jongerenwerk. Ook na vijf uur s middags. Voor jongerencentra is landelijk een uitzondering gemaakt. Ze hoeven de duren niet uh, om vijf uur te sluiten, zoals op andere plekken. Wij worden daar wel blij van dat ze gewoon mogen blijven komen. Al dus Remco Wijnia, directeur van Stichting Pluspunt, een welzijnsorganisatie waar jongerenwerk onder valt. En voor de jongeren zelf verandert er niet zoveel. En ook kunt u nog uh, genieten tot uh, met uh, 9 januari. Van de expositie Colorful China, hedendaagse Chinese schilder en beeldhouwkunst. Ontmoet een keur aan Chinese kunstenaars en bleef een opmerkelijke kijk op de wereld van vandaag. Dat allemaal nog tot 9 januari, Colorful China in het HdMZ Museum. En voor uh, verder kijk voor uh, meer informatie over uh, jazz in Zandvoort op de zondag. Op hun website voor meer informatie www.jazzinzandvoort.nl. De Hildering, de uitstel van het toneelstuk, ook daar kunt u informatie op halen op hun website. Wat dat betreft, toch nog wel activiteiten, ondanks alle strenge coronamaatregelen. Ja, ik zag dat bericht over Hildering op onze CFM-app staan, Albertjan. En uh, ik ben even naar de website ben ik zojuist gegaan. En ik zie dat er een nieuwe datum gepland staat voor Oma's Wil. 28 en 29 januari. En okay. laten we hopen dat uh, die data uh, uiteraard uh, wel uh, door kunnen gaan. Dus, Oma's wil 28 en 29 januari. Silo Green en Fuck You. En dit is de nieuwe Emma Heesters. krijg je mijn adres. Ik wil je om me heen. Dit jaar ben ik niet alleen. Ik heb me voldoen. De kerst, uh, Emma Heesters en Holiday. We ja. zijn er vroeg bij met uh, alle nieuwe kerstplaten. Ja, jij begint op het, uh, ook keurig op tijd. Maar ja, je bent niet de eerste. We nee, zijn... zeker niet. Eind november hoor ik de eerste al. Sky Radio is al twee weken de Christmas Station. Dus ja. uh, dat hadden... kan weer. We hadden tijdens de evenementenagenda... over het aantal uh, ja, uh, evenementen die zijn uitgesteld... Uh, en uh, die niet doorgaan... Uh, vanwege de coronaregels uiteraard. En wat ook niet doorgaat vanwege de coronaregels... zijn zowel de nieuwjaarsduik in Zandvoort als die in Bloemendaal aan zee. Beide organisaties zien het niet zitten om onder de huidige omstandigheden... honderden mogelijk duizenden mensen te ontvangen op het strand van op 1 januari. In Egmond aan Zee gaat de duik vooralsnog wel door. Ook afgelopen jaar werden de nieuwjaarsduiken afgelast. De organisatie van de duik in Zandvoort laat in een verklaring weten dat door de huidige covid-maatregelen, maar vooral de groeiende belasting in de zorg... de mineraarsduik 2022 niet kan doorgaan. Het is niet mogelijk om met alle enthousiaste duikers en bezoekers de anderhalve meter maatregel aan te houden. En als er de ongetwijfeld mensen zijn die toch een duik in zee willen nemen... worden gewaarschuwd. Er zullen die dag namelijk geen hulpdiensten op het strand aanwezig zijn. En dan zeg ik, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En dan zeg ik, wordt vervolgd. Ja, okay. ja <laughs> klopt. Nee, een goed, goed bericht, dus hou het in de gaten. Geen nieuwjaarsduik dit jaar in Zandvoorts. Maar dan zat ik altijd te denken. heb je altijd nog een, een, een, wat was het? een ding met water gevuld of zo. Wat je kon bestellen oh ja. toen de tijd. Ja. Maar daar heb ik dit jaar ook helemaal niks over gehoord. Dus voorlopig geen nieuwjaarsduikactiviteiten hier in Zandpoort. As one, let's shine like ice And I'll show you, cause we never day what you want to me. Because I can brighten up your day. And when you feel Enorm populair, deze dame Joy Sims. Je hoort haar met uh, Come Into My Life. Nou zitten we naar de derde vrije training in uh, saoedi arabië te kijken, Albert-Jan. Maar wat gebeurt daar allemaal op de baan? Nou ja, waar ik al bang voor was. Uh, en wat ik voor vanavond tijdens de kwalificatie... Hoe laat was die ook alweer? Half zeven? Uh, zes uur. Zes uur, zes uur, half zeven. Voor mij half zeven begint die. Maar zes uur begint de uitzending. Op een gegeven moment is die baan te vol... En uh, dan krijg je dus uh, uh, ook in deze derde vrije training al een duidelijk beeld... dat op een gegeven moment, uh, zoals Pierre Gasly, die zat in zijn flying lap, om het zo maar te zeggen. Maar daar, daar reed dus een uh, Mercedes voor en die, uh, die, was, uh, die had net flying lap gehad, dus die deed rustig uit. Maar Gasly kon geen, kon geen andere kant op dan uh, rechts in de uitloopstrook... die daar toevallig dan wel was, omdat uh, hij bijna achterop uh, uh, uh, die Mercedes knalde... En dat zijn momenten die je niet wil hebben op deze baan. En die toch wel, ja, laten we zeggen, risicovol aanwezig zijn. Maar goed, verstappen trekt zich er allemaal niks van aan. Die heeft op zijn softs namelijk uh, de snelste tijd neergezet op dit moment. Hij is dus uh, maar en dan Hamilton is dus wel tweede op 0,102. Nou, dat is wel een groot gat, vind je niet? Ja, zeker, dat is een zeker, groot zeker. Oh. Op drie vinden we momenteel Gasly terug, vier Perez en op een zesde plek past Bottas. We gaan nog even kijken waar we, uh, waar we uh, onze grote vriend... Uh, Peres. Peres, ja, oh ja, keurig. Vier. Nummer 4. Keurig op 4 op 0.6 achter Verstappen. Voorlopig Verstappen het snelst op de rode band in de derde vrije training. En hij heeft weer de snelste tijd uh, inmiddels uh, neergezet. Ja. Twee tiende nu, uh, Albert-Jan. Ja, uh, ja Dene TV is iets langzamer dan uh, de ja, andere. Uh, ja, mooi hè. Goed. Dus, nou nee. uh, goed, nog. Uh, ze zijn los en zijn, uh, ze zijn tot op de tanden toe bewapend. Uh, om een goede resultaat neer te zetten in P3. P3 nog 12 minuten te gaan. En mocht er nieuws te melden zijn, dan hoor je dat uh, hier bij Eigen Lokale Radio CFM. E En jeugd was ik al helemaal verliefd op deze plaats. Yvonne Kelly samen met Scott Fitzgerald. En If I Had Words. Zodadelijk gaan we het nog even hebben over een kerstactie van de Rotary. Maar eerst deze van Starpoint. De vrije training 3 daar in Saoedi-Arabië. Ze begonnen nog met het licht aan en nu is het licht uit. En moeten zij het licht aanzetten om het nog een beetje zichtbaar te maken. Nou goed nieuws. Verstappen heeft zojuist weer de snelste tijd neergezet. Het scheelt allemaal honderdsten en zo. Dus. Maar een mooi bericht daar vanuit Saoedi-Arabië. We gaan het hebben over die uh, actie van uh, de Rotary Club en de Zandvoortse Courant. De geslaagde kerstactie van de Rotary Club Zandvoort vorig jaar... krijgt, in, krijgt dit jaar een navolging. Opnieuw kunnen uh, tegen een kleine vergoeding kerstwensen worden ingeleverd... die in de kerstboom worden uh, gehangen... en die in de week voor kerstmis in de krant worden gepubliceerd. Het is wederom een bijzondere uitdagend jaar gebleken... in vele opzichten onze gezondheid, onze sociale contacten... met allen die ons dierbaar zijn en ook financieel-economisch... Wie is er niet op of één of meerdere aspecten hard geraakt door de coronacrisis? Voor sommigen waren het gevolgen extra groot. Anderen hebben al hun creativiteit aangewend om de situatie het hoofd te bieden. Ondanks alles hebben ze hun eigen wijze er doorheen geslagen. Geef daarom uw blijk van waardering voor medezandvoorters en steunmensen die het hard nodig hebben. Vindt u dat bepaalde mensen een speciaal hart onder de riem hebben verdiend? Of wilt u gewoon iets liefs delen? Denk bijvoorbeeld aan buren, familie, familien en vrijwilligers, ondernemers of organisaties. Dan kunt u een welgemeende en persoonlijke kerstwens plaatsen in de Zandvoortse Courant van 22 december. U kunt uit diverse uh, uh, teksten kiezen. Stuur dan voor 15 december aanstaande een e-mail met uw keuze uh, nummers 1 tot en met 5 in de passende tekst. ...naar hartvoorzandvoortapenstaatje gmail.com... ...hartvoorzandvoortapenstaatje gmail.com... ...en met uw kerstwens steekt u niet alleen alle... ...mede zandvoorters een hart onderin. ...u bezorgt gezinnen en ouderen die dit goed kunnen gebruiken een fijne kerst. De opbrengst van deze actie wordt namelijk volledig besteed aan kerstpakketten... ...en een financiële tegemoetkoming voor circa 100 gezinnen... ...en alleenstaande ouderen die dit hard kunnen gebruiken... Tot zover. Goeie, goed initiatief. Ja, Weetan, mo mooie de, actie van de Rotary. Zo is het uh, zometeen het uh, deurhal weer met uh, daarin onder meer Sint niklaas Ik ben benieuwd hoe die dit jaar uh, gaat, Albert-Jan. Uh, Zo rond 5 over half vijf, tien over half vijf is het zover. De, uh, de welbekende conferentie van Ton Hermans, Sint Nicolaas. Bye. Het NOS nieuws van 4 uur.